De op één na grootste drogisterij van de Verenigde Staten stopt met de verkoop van tabak. Ketens CVS haalt per 1 oktober alle sigaretten, sigaren en pruimtabak uit zijn winkels. En dat zijn er 7600. Het bedrijf verwacht dat het besluit per jaar 2 miljard dollar aan omzet kost. En dat verlies moet worden gecompenseerd door meer inkomsten uit de verkoop van geneesmiddelen in de CVS-apotheken. President Obama, die zelf een ex-roker is, is vol over het besluit. In grote delen van de Verenigde Staten heerst extreem winterweer. Vooral in het noordoosten en het midwesten is veel sneeuw en ijzel. Aan de Oostkust is 30 centimeter sneeuw gevallen. Gisteren was er ook al een dik pak sneeuw neergekomen. Scholen, bedrijven en overheidsgebouwen waren vandaag dicht op veel plaatsen. Honderdduizenden mensen hadden last van stroomstoringen... en door sneeuw en ijzel zijn kilometers snelweg afgesloten. Alleen vandaag al zijn 2600 vluchten geannuleerd... en de afgelopen dagen waren ook al duizenden vliegtuigen... Aan de de gouverneur van de staat New Jersey heeft de noodtoestand uitgeroepen. De Engelse oud-topvoetballer David Beckham heeft een voetbalclub gekocht in Miami. De komende twee jaar wil hij een elftal opbouwen. In 2016 moet zijn club meedoen op het hoogste niveau in de Verenigde Staten. Beckham is van plan spelers van naam naar Florida te halen. En verder wil hij met behulp van particuliere investeerders een nieuw voetbalstadion bouwen in Miami.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 Lieve Heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl <tie> NMS langs de lijn nog tot 11 uh, uur vanavond... in verband met vier eredivisiewedstrijden. Om kwart voor 7 begon Cambuur aan het lastige kwijt tegen PSV. Cambuur stond er twee minuten met 1-0 voor... maar het werd uiteindelijk 1-2. PSV pakt dus drie belangrijke punten. Eens kijken wat uh, Twente kan bij Heerenveen. Om kwart voor 9 begonnen. Allemaal mijn kwartier bezig in het Avelenstra stadion. 0-0 de stand. Twente na een goed begin is te ver teruggezakt op eigen helft. Heerenveen de betere ploeg op dit moment. En Heerenveen heeft in Hakim Ziyech ook de beste man op het veld. Is al twee keer gevaarlijk geweest met een schot. Eentje van heel dichtbij en eentje van afstand. En twee keer wist Marsman redding te brengen. Stand dus nog 0-0. En dan gaan we de Eagles tegen RKC Waalweek. Ook een kwart voor acht begonnen. Ragnar Niemeyer. Klein half uurtje nog. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het is 1-0 voor de Eagles. Maar het loopt wat minder soepel bij de ploeg van Foucault. dan in de eerste helft. Tenzij Valkenburg iets van plan is nu. Die wordt neergelegd vindt hij zelf op 20 meter van het doel. Daar wil scheidsrechter Erik Braam haar niet aan. Hij kreeg overigens een paar minuten geleden vanaf de rechterkant met links geschoten. Wel een behoorlijke kans Valkenburg. Maar gepakt die bal door Seda en dus geen 2, maar 1-0 hier. Ja, ik zei ook om kwart voor acht, Want net als NEC tegen NAC Bereda, daar kijkt Frank Wilaert. Dik uur gevoetbald. 1-1 is het. NEC brengt zojuist Jahan Baks voor Jantjer. En de Iraniër doorgaans goed als hij invalt voor de nodige extra kwaliteit in het elftal van NEC. Althans, dat bewees hij afgelopen weekend nadat hij terugkwam van een langdurige blessure. Hij was er een aantal weken niet bij. En nu kan hij zeker weer wat meer minuten gaan maken. Eens kijken of hij het verschil kan gaan maken in deze wedstrijd in de Goffert. 1-1 is het tot nu. We gaan u uh, onderbreken, want we gaan naar Ragnar. Ik ben RKC. Het is de gelijkmaker van uh, RKC Waalwijk. Het begint allemaal aan de linkerkant van het veld... waar het uh, Schet is die het uh, duel uitvecht met zijn directe tegenstander Doki Schmid... Dan gaat hij naar binnen toe. Zet hij de bal hard voor het doel. Het zou best wel eens kunnen dat het bij de eerste paal eigenlijk bedoeld was als schot. Maar Joachim krijgt van dichtbij zijn voeten nog tegenaan. En zo staat het gewoon gelijk na 64 minuten voetbal in de Adelaarshorst. Ik zei al, Goethe-Eagles wat minder op dreef. Is het misschien zelfs wel een eigen treffer. Als ik het zo nog eens een keer links in mijn ooghoeken voorbij zie komen. Dat de bal bijvoorbeeld wordt aangeraakt door Friends. Kijken we nog even na. Het is in ieder geval gelijk hier 1-1. I'm hey. 2 en Pride. Nog even naar Ahead Eagles, Ekkers en Waanwijk. We hebben de beelden even teruggehaald. Het is echt een eigen goal. Ja, volgens mij Allee, wel. Kan ik iets zien van wie? Ik dacht dat je met Friens wel naar in de richting kwam. Ja, er waren momenten of tijden dat ik daar heel nerveus van zou zijn geworden. Dat is niet het geval. Het is in ieder geval een eigen doelpunt. Daar durf ik mijn handtekening wel onder te zetten. Ik denk ook Friens. Misschien Schenk, omdat hij nu wat teleurgesteld kijkt op mijn monitor voorbij komt. Maar Schet, wat ik ook heb horen noemen, en Joachim... Die zijn het sowieso niet, want die bal werd echt van richting veranderd... vlakbij het doel van de Goa eagles De ploeg die overigens daarna twee behoorlijke kansen heeft gecreëerd. Binnen twee minuten Godé en Valkenburg. Godé met een schot vanaf de linkerkant richting de rechter verre hoek. Maar die bal gepakt door Seda en even later een kopbal van Valkenburg, Waarbij ook diezelfde Seda in actie moest komen... vliegend met een handje, uiteindelijk erger wisten te voorkomen. Een wissel aan de kant van RKC waar Evans nu in de ploeg gaat komen... En een wissel dus in de verdediging van de ploeg uit Waalwijk. En dat is een gedwongen wissel omdat Van Hoevelen de man is die eruit gaat in het hart van de defensie bij de ploeg van Erwin Koeman. Hij is geblesseerd Van Hoevelen. En zo staat het dus zomaar gelijk hier in Deventer. Had het dus ook zomaar 2-1 of 3-1 kunnen zijn. Maar laten we het dan voorlopig maar even houden wat betreft die goal. Dan zetten we er even een streep onder op Vriends als maker van de eigen goal. Er zijn nog te spelen. Even rekenen. 90 min 68. Nou, dan weten we het wel. 22 minuten. Het is gelijk. Frank Wilaat bij NEC NAC Breda. Ik ben benieuwd of er bij jou nog een winnaar komt. Uh, ja, daar dat ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Nog een 9, met 69 minuten op de klok. En uh, voor beide een goede kans op de overwinning in ieder geval gezien. Poupon kreeg hem aangereikt van Seuntjes. De man die nu, nu net gewisseld wordt voor Suk. En uh, Poepon had even niet gerekend op het feit dat er nog een verdediger van NEC achter hem vandaan zou komen. Die hem de bal van de voeten plukte. Aan de andere kant Jahan Baks, ik zei al, die brengt nog wel eens nodige gevaar met zich mee. Als hij uh, speelt uh, bij de ploeg uit Nijmegen. Hij kreeg een uh, prima bal van Rex. Goed steekballetje. kwam helemaal vrij voor de goal. Maar moest uh, wel kruislinks inschieten. Ten Rouwelaar uh, stond die bal uit uh, de verre hoek. En voorkwam zo uh, de voorsprong voor de ploeg uit Nijmegen. Dat nu uh, probeert aan te vallen via vol. En uh, Hemline die daar uh, probeert weg te komen. Nee, dat is uh, Jagan Baks. Moet wel de, de goede man uh, noemen. Vermel loopt door. Maar uh, stopt dan op een gegeven moment als hij bijna de bal heeft. En dus kan uh, Nak uitverdedigen. En doet dat door de lange bal over de linkerkant. Die wordt weer over de zijlijn gekopt door Van Eijden. Dus kan Nak op die manier toch nog over de linkerkant doorvoetballen en de ingooi nemen via Van de Weg. Het is een beetje een rommelige fase waarin je eigenlijk voornamelijk ziet dat de ploeg uit Nijmegen twijfelt. Moeten we nou genoegen nemen met 1-1? Want we hebben het toch, we krijgen zo weinig kansen tegen dit Nak. Of moeten we vol op de aanval gaan en het risico nemen dat we deze wedstrijd tegen dat lepe ploegje uit Breda toch nog gaan verliezen. Nou ja, wij zitten eigenlijk te wachten op het antwoord en dat zien we uiteindelijk pas na 90 Minuten. Ik ben eigenlijk net zo benieuwd als jij, Robert. Het is 1-1. Voorlopig nog maar 70 minuten voetballen in Nijmegen. Heerenveen, Twente, de touchdowns zijn duur allemaal. Het is uh, daar uh, nog 0-0 ook, uh, Robert, uh, na 26 uh, minuten. In een wedstrijd tussen de twee uh, meest scorende ploegen uit de Eredivisie, toch? Uh, Twente heeft er 47 in liggen en Heerenveen 48. Ook nog eens in het stadion waar de meeste doelpunten worden gescoord. Het apel stadion, 53 stuks. Dan verwacht je spektakel. Maar dat uh, blijft nog even uit. Net wel weer een uh, grote kans uh, voor Heerenveen gezien. Uit een uh, hoekschop van uh, Basha Djokoglu. Was het waar uh, de centrale verdediger die mee naar voren was gekomen. Helemaal vrij stond en van dichtbij uh, kon koppen. Maar hij kopte die bal uh, op Marsman. Waardoor die bal er ook niet in ging. En het dus nog steeds 0-0 gaat met uh, Twente in de aanval. Twente dat niet heel goed speelt in deze wedstrijd in een wat te laag tempo. Ze lijken het allemaal een beetje makkelijk uh, op te vatten... Tempo moet toch echt omhoog, wil Twente een keer gevaarlijk worden. Want dat zijn ze de hele wedstrijd eigenlijk nog niet geweest. Eén schotkans gezien van Promes in de beginfase. Maar die was van zover dat je het eigenlijk geen kans kan noemen. Nu dan misschien Twente, nog steeds de bal. Mooie actie van Tadic achter de stand, mee langs naar de Koppers. Maar uh, Koen zit daar tussen. Heerenveen kan uitverdedigen. En dan uh, zijn er opeens heel veel spelers van Twente voor de bal. En moet Ziyech snel zijn rond de middenlijn. Is het 3 tegen 4, 4 Twente verdedigen. ik nog altijd van afstand met het schot, ik. En een mooie redding toch van Nick Marsman. Al de derde poging is dat van Hakim Ziyech. De man die zo vaak scoort met dat mooie afstandsschot wat hij in huis heeft. Heeft hij deze wedstrijd nu al twee keer laten zien. Maar de redding van Marsman was sierlijk. Mooie zweefduik. En het schot van Ziyech was dan net niet geplaatst genoeg. Waardoor Marsman hem er nog uit kon halen. Marsman heeft de doeltrap genomen. Twente bouwt achterin even rustig rond met nu Gutierrez. De meest verdedigende middenvelder van de ploeg uit Enschede aan de bal. Speelt even in op Ebicilio. Ebicilio terug naar Bieland. Nu Gutierrez rond de middenlijn. Maar het gaat allemaal in een heel traag tempo. De hele wedstrijd dus al. Dan probeert Gutierrez eindelijk eens een spits te zoeken. Maar Castanjos wordt al de hele wedstrijd goed verdedigd daar. Door en Otikba, Waardoor hij er nog niet heel erg aan te pas is gekomen. De bal wordt via een Heerenveen been over de zijlijn gespeeld. Waardoor Twente mag ingooien. Aan de rechterkant van het veld heeft dat nu gedaan. Twente nu aan de rechterkant met Rosales. Rosales met de voorzet, maar die wordt eruit gehaald door Koem. En dan kan Heerenveen die bal uitverdedigen. Inderdaad, dat kan. Ja, want Sier komt er nu uit. Leurling dan. Als het snel kan, Leurling die dan met Castagnos te maken krijgt. Dan wordt er een overtreding gemaakt door spits Castagnos op Anthony Leurling Na een klein half uur de vrije trap is voor Heerenveen. Via Otiekbouw. Op eigen helft nog speelt de bal breed naar Koem. Koem naar Dijks. Maar Hereveen heeft nu ook even moeite om een vrije man te vinden. Aan de linkerkant dan met uh, Basha Djokolo. Maar nee, dat lukt ook niet. Bal gaat terug naar Koem. Hereveen speelt de bal rustig rond. Terwijl Twente nu kan overnemen. Want de plaats van Koem is niet goed. Castanjos naar de rechterkant. Naar uh, Ebisilio. Ebisilio, dan moet er een voorzet komen. Die komt er ook. Maar die bal is niet gevaarlijk. Nee, die is inderdaad niet gevaarlijk. Otikba verdedigt wat paniekerig uit. Maar uh, een kans is het dus niet geworden voor Hereveen, Voor Twente. Half uurtje onderweg. 0-0 stand. Go ahead, tegen 1-1, gelijkmaker van Schenk uiteindelijk. Die uh, bal ging erin via de verdediger van de Goat Eagles. Een minuut of wat geleden al. Maar sindsdien de Eagles weer sterk. en kansen creëren. Net zojuist uh, Valkenburg nu, het schot van uh, Turuets. Dat uh, smoort in de defensie van de Waalwijkers. Die nu weg willen via Lamey rechts op het uh, middenveld. Joachim er vervolgens zit in een uh, fel uh, duel met die uh, Schenk. Komt er met de bal in ieder geval langs. Maar Van der Linden staat er nog achter. En kan de bal terugschieten op zijn eigen keeper Andersson. Die overigens aan die goal wat mij betreft te weinig schuld had. En door Schenk zijn eigen verdediger dus in de problemen werd gebracht. De harde voorzet vanaf de linkerkant die eraan vooraf ging was van Damiano Schet. Lamei opnieuw. RKC wat teruggezakt. Een bal nu naar Kastelen. Wat over de middenlijn. Een paar meter. Eén of twee. Wat aan de rechterkant van het veld. Dan is het de Schenk, De verdediger terug naar Van der Linden. Een minuut of 16 en een half nog te gaan. En dit is eigenlijk niet wat het publiek in de Adelaarshorst wil zien. Want zodra de bal nu voor de goal komt, is het steeds dreigend. Nu daar is Kolder van de bal afgelopen door Guano. Duwtje in de rug bij de middencirkel. Op de helft van RKC. Kolder. De magie is er een klein beetje vanaf. Zo lijkt het. Want uh, er komt niet heel veel in het spel uh, voor. Scoorde sinds 19 oktober toen die gelijk maken tegen Feyenoord uh, niet meer. En uh, het spel gaat een klein beetje aan de aanvoerder van de Eagles uh, voorbij. Eagles hebben wel de bal aan de linkerkant van het veld. Met de Schenk. Dan in de middencirkel is het uh, Vriends. Speelt de bal uh, naar voren toe. Kijken uh, wat er uh, daar mogelijk is. Met Valkenburg even achteruit. En dan kan ik even vertellen dat we zojuist de invalbeurt hebben gezien van Acevedo komen uit de België. Half eigendom van Anderlecht. En ze Antonia komen aflossen. Het is ook voor hem, net als voor die doelman van Andersson, zijn debuut. Het schot. En dat is Link van Turuts. En wat is er toch vanavond aan de hand met die Seda? Hij maakt er toch een prima indruk. De Tsjech in de eerste competitiehelft. Maar er kan geen bal zijn richting uitkomen. Of hij begint te trillen als een rietje. En begint met die ballen de meest vreemde capriolen uit te halen. Nu uh, ja, weet hij in ieder geval die poging nog te stoppen. Maar geeft hij wel een uh, hoekschop weg aan de Eagles. En laten we die dan nog eventjes uh, gaan meenemen. De bal komt uh, voor via Van der Linden. Met uh, links. Lekker voor het doel. Beetje achterin. En uh, wie houdt de bal dan binnen? Is het uh, Acevedo? Is het uh, Schmid? Is de bal over de achterlijn geweest? Allemaal vraagtekens. En nu komt het antwoord ja. Dus mag er een uh, keeperstrap gaan komen van Jan Seda. De keeper van RKC. Precies een kwartier voor tijd in de Adelaarshorst in Deventer. Het is gelijk 1-1. Klein kwartiertje ook bij NRC tegen Nac Breda. Ook daar 1-1-0-1 Poepon en 1-1 Higden. Frank Wielaert. Ja, Higden is er inmiddels niet meer bij. Castellion voor hem in de plaats gekomen. Met dat kleine kwartiertje nog te gaan in uh, dit duel. Nu hemlijn achter de bal. Want Jantje zou normaal gesproken deze vrije trap gaan nemen. Dik 30 meter van de goal van Rauwelaar, dat deed hij in de eerste helft althans. Nu uh, hemlijn die uh, deze bal gaat schieten ongetwijfeld. Keihard zeg. En uh, Ter goed in de hoek. Hij uh, redt vooralsnog nog het punt voor uh, Bre Nac Breda. En een goed schot hoor van die hemline die totaal niet in de wedstrijd zit. Voortdurend ballen inlevert of ze niet bij medespelers weten te krijgen op momenten dat NEC kansrijk is. Maar deze vrije trap had hij lekker op zijn voet liggen. Alleen Ter ook een prima doelman voor NAC... heeft al de nodige punten te pakken gekregen. Nu oh, gaat er een kaart komen voor Heids. En als hij een kaart krijgt, dan is het zijn tweede. En kan hij dus naar de, de kant. En moet NEC het laatste kwartier met 10. De Duitse centrale verdediger. Hij moet weg. Tweede gele kaart. Tweede keer dat hij in aanraking komt met Poupon ook. En de tweede keer dat hij voor die overtreding op die speler... een gele kaart krijgt van scheidsrechter Ed Jansen. 10 van NEC, dus tegen 11 van NAC... Nadat uh, Heids te laat is. En daar, uh, nou, het is niet echt een aanslag. Hij is gewoon uh, te laat. En mist eigenlijk ook voor een groot gedeelte Poepon. Maar uh, houdt wel de spits van uh, NAC Breda tegen. Het is een gele kaart waard. Zeer zeker. En dus uh, logisch gevolg dat NEC nu met zijn tienen staat. En moet uh, waarschijnlijk Jansen gaan ingrijpen. Want uh, een centrale verdediging zonder Heights. Dat hebben we al één keer heel even eerder gezien. Dat was bepaald geen succes. Hadou hier met een bal meteen voorgeven. NAC schakelt meteen even een paar tandjes uh, qua versnelling bij. Om uh, meteen de beslissing te forceren. Voordat uh, de uh, orde hersteld kan worden achterin bij NEC. De wedstrijdbeeld totaal veranderd. Sinds die rode kaart. Want NAC wil nu wel de bal hebben. En nu wel de wedstrijd winnen. Daar waar het in het ge eerdere gedeelte van de tweede helft. Daar bepaald niet op leek. Toen leek de wedstrijd in handen van NEC. Vooralsnog heeft niemand gewonnen. Want het is 1-1 met nog een klein kwartier te spelen. All you have to do is touch my hand. show me you understand. And something happens to me.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 Seems a better place, and something happens to me, and it's some kind. Of Some kind of wonderful. Dus lekker voetbalavondje. Er gebeurt van alles. Verrassingen hangen in de lucht. Zoals eerder bij Cambuur. PSV. PSV wint toch met 1-2. Rode kaarten bijvoorbeeld bij NSC tegen NAC Breda. Of kaarten. Het is er vooralsnog één voor Heids. Twee keer geel. En dan is de vraag, Frank. Wat moet je dan doen als coach? Gelijk ingrijpen? Wat heeft hij gedaan? Uh, hij heeft meteen een echte centrale verdediger uh, ingebracht. 81 minuten onderweg. Het is nog 1-1. Het is het debuut van Lasse Nielsen. De Deen, afkomstig van Aalborg, was daar aanvoerder. De nummer 2 van het uh, afgelopen seizoen in uh, Denemarken. En uh, hij moet een defensieve versterking zijn. Nou, dat kan hij nu in de laatste minuten van deze wedstrijd. En meteen ook de volgende wedstrijd uh, gaan bewijzen. Want hij is natuurlijk geschorst na twee keer geel en dus rood. Dus uh, dan kunnen we aannemen dat Nielsen die plek voorlopig uh, gaat innemen en niet meer afstaat. Maar dan heb je in ieder geval weer een volwaardige verdediging staan. In plaats van een geïmproviseerde. Omdat NEC al had bewezen in deze wedstrijd dat geïmproviseerde verdedigingen niet echt werken. Leiva Kabezi achterin een bal wegwerken. Hemline in de rug gelopen door uh, Hadouwier voor de zoveelste keer. Hadouier die de overtreding maakt. En Hemlein maakt daar Ed Jansen nu uh, op uh, attent zo van ja hallo. Zij lopen me voortdurend ondersteboven. Die Hadouier die van de weg en die komen er allebei uh, zonder kaarten vanaf. En uh, wij hebben inmiddels met zijn man minder op het veld uh, staan omdat hij uh, rood gekregen heeft. De vrije trap blijft hoe dan ook staan. De gele kaarten blijven op zak bij Jansen. De vrije trap genomen door uh, Nielsen in de richting van Castellion. De twee nieuwkomers in dit uh, elftal uh, zowel uh, uh, in de praktijk als in deze wedstrijd ook. Maar de aanname van Castellon is niet goed genoeg. Vervolgens wel de overtreding gemaakt. Door NAC op de middenlijn. En dan wil NEC de vrije trap snel nemen. Dat komt bepaald niet goed. Een beetje te, te enthousiast gedaan allemaal. Uiteindelijk ingooien voor Vermel. Die is nog steeds voor NEC. Nog steeds voor de hoogte van de middenlijn. We zijn ook nog steeds aan de rechterkant van het veld. Daar waar de bal in de richting van Jahan Baks gaat. Zover komt het niet. Castellion wil hem graag doorleggen richting de Iranier, Maar hij krijgt hem niet zover. En dan gaat... Nack ervandoor over de rechterkant van het veld. Dat doen ze met uh, Poepon en de Rover in combinatie met Poepon. Poepon zijn aanname is niet goed genoeg. Leiva Cabessi die uh, ertussen zit. En hemlijn wordt hij weer in de rug gelopen. Ja, en, uh, maar hij blijft ook gewoon met de bal lopen. Dus dan vraag je uiteindelijk ook om uh, dat iemand een keer tegen je aan gaat lopen. Levert hem in en dan kan Nak dwars door het midden gaan uitverdedigen. Met Gillissen in combinatie met Matic. Over de linkerkant gaat het uiteindelijk via Sarpong. Die gaat zijn tegenstander opzoeken. Die is in ieder geval technisch vaardig genoeg om langs Van Mel te komen. Maar Van Mel is na een moeizame eerste seizoen zelf prima in vorm geraakt bij NEC. En hij wint uiteindelijk het duel, maar levert de bal lukraak weer in. Ja, NEC nou eenmaal met zijn tiende tegen die elf van NAC. Dus je hebt niet ergens nog een mannetje zomaar vrij lopen. Dan moet er extra veel gelopen worden. We zitten in de 84ste minuut van de wedstrijd. Het is even overleven voor NEC tegen NAC. Stam 1-1. Go ahead RKC. Ragnar meer. Ook hier de 84ste minuut op het bord. 1-1 is de stand. En Schmid trapt de bal voor de Eagles naar nou, voren toe. In de as van het veld zitten eigenlijk Evans. En Guano mis. Maar uh, Seda is op tijd uit zijn goal om erger voor RKC Waalwijken te voorkomen. Turuts naar de grond gewerkt. Als Joachim de bal verovert. 5-6 meter... Over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Maar het duwt zijn tegenstander uh, Turuch in uh, de nek. En dus krijgen de Eagles een uh, vrije trap. Friens heeft inmiddels de bal. We zitten aan de andere kant uh, van het veld. Met een uh, paas uh, richting uh, Marnix Kolder. Gaat er uh, langs bij Guano. Maar uh, dan uh, gaat de bal wel. Maar hij zelf niet. En dan schiet het allemaal niet heel erg op. En zo ketst de bal eigenlijk uh, terug. Tot bij uh, Stefan uh, Andersson. De doelman van uh, de Eagles. Friens heeft uh, de bal gekregen. Halverwege de helft van de uh, go ahead aan uh, de rechterkant. Trapt hem zo op de torso en die is verschrikkelijk imponerend van de Guano. En dus kan die er met de bal vandoor. Krijgt hem terug in de, de middencirkel. Dan Snow aan de rechterkant. We zitten nog altijd bij de middenlijn in de as van het veld. Inmiddels Joachim gaat eens lopen. Krijgt bezoek. Van Lamboy zojuist ingevallen voor Overgoor. En Joachim nu op de linkervleugel uitgekomen. Balletje naar voren en naar achteren gehaald. En dan toch kwijt. Alhoewel er gaat een te komen van de Eagles. Joachim naar de grond. En die zegt ik word door die Lamboy tegen de grond aangeduwd. Maar daar trapt Braam niet in. Het is misschien een duwtje, maar wel met de schouder. Geen overtreding die zwaar genoeg is voor een strafschop. Maar hij liet daar een aantal handige dingen zien. Joakim was lastig van de bal af te krijgen. En inmiddels begin je wel te geloven in dat puntje voor RKC Waalwijk. Als we nog maar vijf minuten plus extra tijd gaan voetballen hier. Bij de ingooi voor RKC. De bal gaat naar de lange ingevallen Bouguil. Dan gaat Amieu de man van de ingooi op links er vandoor. Is die nu weg achterin. En komt er misschien een counter van. De Eagles. Turuts met wat geluk. Dan moet Azevedo de nieuwe man erachteraan. Maar is Guano er halverwege. De RKC helft op links. Eerder bij kan ik de bal terugspelen naar Seda. Die nou eens niet te nerveus raakt. Hem lekker naar voren trapt. Verdedigd door Schmid in het duel met Bokel. Net over de middenlijn. Op de helft van de Goethe Eagles. En die hebben het balverlies. En daar is dan Bokel. Vijf, zes meter over de middenlijn. Even 7, We zitten aan de linkerkant. Gaan naar de as van het veld. Met Snow ondersteboven. Turut is dan weer in de tegenstoken. Het wordt wat slordig en opportunistisch, maar daarom niet minder leuk. Aanname niet goed nu bij uh, Acevedo. En zo mag RKC links op het veld, halverwege de eigen speelhelft, de ingooi nemen. Als we nog maar vier minuten officiële speeltijd hebben in Deventer waar het 1-1 is. Allemaal ook Absaroglui, ik had me heel erg verheugd op uh, Heerenveen Twente, maar het, als ik jou zo hoor, of heel weinig hoor eigenlijk, dan, uh, dan is er niet <laughs> wel aan. Nee, het is ook nog steeds te wachten op de eerste kans sowieso voor FC Twente bij een 0-0 uh, stand. Misschien nu als er een vrije trap is van Taric. Taric met de vrije, oh, die is heel goed. Die is uh, van een meter of 30, wordt die bal uh, door Taric over de muur gekruld. Maar ik denk dat die door de wind wordt opgepikt, waardoor Noordveld uh, er nog uh, heel veel moeite mee heeft. De bal wordt rechtop afgeschoten, maar die bal, ik zie in de herhaling inderdaad, dat die een beetje alle kanten opwaait, waardoor Noordveld de bal wat, de paniekrecht moet wegstompen. En het Twente de eerste hoekschop van deze wedstrijd opleveren. De eerste hoekschop pas. Twente dat zeer tegenvalt in deze wedstrijd. Het speelde zondag natuurlijk ook niet goed in de eerste helft tegen Kambuur. Ze kwamen toen zelfs achter. Maar stelde in de tweede helft orde op zaken en wonnen met 3-1. De hoekschop voor Twente. Van Tadic op het hoofd van Bieland. Nee. Want weggekopt door Koen. Dan laat Castanjels die bal denk ik over de zijlijn gaan aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant inderdaad, dat doet Castanjels. En hij vraagt aan iemand van wie gaat de ingooi nemen. Iedereen wijst naar Castanjels zelf. Dus die mag blijven staan. Neemt de ingooi. Is in genomen met Egan. Die schiet van heel dichtbij. Maar daar staan zes Heerenveen spelers tegenover hem. Waardoor die bal geblokt kan worden. En Lerling schiet die bal dan heel paniekerig over de zijlijn. Ja, je had hem ook naar voren kunnen trappen, maar Lerling koos voor deze uitweg. Niet de hele slimme, waardoor Twente toch nog een uh, ingooien mag nemen als er nog uh, één minuutje te spelen is in die uh, eerste helft. Ik denk niet dat er uh, tijd uh, bij gaat komen. Het spel heeft niet heel veel uh, stilgelegen. Gutierrez heeft de bal aan de linkerkant, speelt de bal naar Koppers aan de rand van het strafgebied. Koppers naar uh, Gutierrez terug. Nu Tadic, die met twee Heerenveen-spelers op de huid wordt gezeten. En daar dan ook niet helemaal uitkomt. Lurling kan overnemen, maar kopt die bal zomaar in de voeten van Rosales. Waardoor Twente weer in de aanval kan. Rosales krijgt de bal terug van Ebicilio. Rosales raakt de bal dan kwijt, omdat linksback Dijks of Koem is het die bal kan overnemen. Maar Twente heeft de bal al heel snel weer te pakken met Egan. Probeert Tadic te bereiken, lukt niet. Dijks werkt die bal weg. Twente dat misschien nog één keer kan aanvallen. Twente dat de laatste tien minuten wel iets beter in deze wedstrijd komt. Vooral het eerste half uur ze ze in een veel te laag tempo. Wat ook een aantal grote kansen heeft opgeleverd voor Heerenveen. Vooral via Ziek en ook een paar van Otikba. Vooral uit een hoekschop waar Otikba de bal van heel dichtbij in de handen van Marsman kopte. Maar die bal leverde dus geen doelpunt op. En Liesveld die fluit na exact 45 minuten dan ook voor de rust. In een wat tegenvallende eerste helft waar het... 0-0 staat bij v Twente. NEC nak Breda, Frank Wilaert. Daar komt een gele kaart voor Rex. In de voorlaatste speelminuut. Waar we bijna in de 89ste minuut zitten. Rex krijgt geel en een vrije trap voor NAC. Waarvan je wel kunt zien tegen die 10 van NEC. 1-1 staat er op het scorebord ook. Dat is het belangrijkste dat er in ieder geval staat. Nak kiest niet voor niets. Voor die behoudende tactiek. Dat de tegenstander de bal mag hebben. En dat ze uh, reageren op de foutjes van de tegenstander. Wat nu ze het moeten doen, gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel. Heb je met Poupon wel iemand die wat kan. Sarpong wel iemand die iets kan creëren. En met Hadou hier had je die ook. Maar die is inmiddels uit het veld. Verbeek is er voor hem ingekomen. Blijft staan die vrije trap nu. Daar kan Nak ook gevaarlijk uit worden. Ook dat is een wapen van de ploeg uit Breda. Die vrije trap die nu genomen gaat worden. Bij de tweede paal wordt neergelegd. En weg. Oeh. Weggekopt, levert het een hoekschop op? Nee, het is een doeltrap. En dan kan NEC weer even opgelucht ademhalen. En zal het met veel verlangen naar de zijkant kijken. Waar zo'n ouderwets bordje omhoog gehouden wordt. Hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Ik schat in een minuutje of drie. Het zouden er vier kunnen zijn. Hoe dan ook, het staat 1-1 in Nijmegen. Slotfase ook bij Rachter Nieuwe. Go ahead tegen RKC. Half minuutje nog en dan gaan we de extra tijd in. Er zijn nog bij die 1-1 stand hier in Deventer. De nodige hoekschoppen in de slotfase die komen zowel van links als van rechts... Van de man van de 1-0 e in het begin van de wedstrijd, Job van der Linden. Neemt de bal nu steeds een beetje achterin het strafschopgebied. De doelman zit dan weer eens mis en dan zit hij erin. En dan is het toch 2-1 en dan is het Schenk. De man van de eigen goal die van heel dichtbij vraagt. Maar niet hoe, want dat is echt niet te zien. Maar hij is het in ieder geval die het laatste zetje weet te, te geven. Of met de voet of met het hoofd. Als Seda, de grote faler uh, vanavond, laat ik het gewoon zo zeggen. Aan de kant van RKC, als hij de mist ingaat... Een brede tandpasta smile op het gezicht van Foukeboy die misschien ook wel het idee had. In de slotminuut het gaat niet meer gebeuren. Maar op basis van de kansen die er zijn geweest is deze 2-1 stand toch terecht. Omdat Valkenburg er zeker ook nog een aantal kreeg. Halve en hele mogelijkheden. De bal voorbij de goal gelegd. Neergelegd dan voor Schenk. Door Kolder, die wel degelijk zijn waarde heeft op deze manier. Ik was kritisch daar dus straks, maar dit is een assist. En Schenk, de man van de eigen goal, zet hier de 2-1 op het bord tegen RKC. Nou, wat een uh, opmerkelijke slotfase, kunnen we wel zeggen. Kijk of dat bij Frank ook gebeurt, bij NRC NAC. Nou. In de extra tijd. Drie minuten zijn het uiteindelijk geworden. Van de weg met de bal voor. Jonssen komt. Stomt en is gewoon zo voorlopig even uit de problemen. Gillissen wil dan die bal zo snel mogelijk weer inbrengen. Maar kopt de bal recht omhoog. En brengt hem dan breed bij de rover. En via Verbeek moet dan de actie weer gemaakt worden. Over de rechterkant bij Nak. En dan gaan we opnieuw naar Ragnar. Het is de 2-2. Hij is van Kastelen. 2 -2. En hij is van gouden kwaliteit. Wat een geweldige uithaal. En nu zie ik Boy. Als een geslagen boer met kiespijn op de bank zit de coach van de Eagles. Wat een geweldige bal. Een vette volley van Kastelen. Vanaf rechts getrapt en hij hangt in de lucht en passeert dus die doelman Andersson op een geweldige wijze. Hij komt te hoog, hangt in de lucht en trapt die bal dan zo kei en keihard. Over de doelman heen. Als de bal uit de lucht komt vallen. Wordt verlengd door Evans. Dan legt hij hem eigenlijk voor zichzelf neer. Eén keer aanraken. En dan maar eens uithalen uit de draai. Vriends is gezien. 2-2 op het bord. Wat een heerlijke goal van Romeo Kastelen. Beetje je jaloers Frank of niet? Ja, maar ik denk dat ze met name in Nijmegen gek worden. Als ze, die, uh, ze hebben die stand inmiddels hier al gezien. En ze weten 1-1. Dan ga je weer niks uh, opschieten. Ja, je loopt weg bij Ado. Dat is het één puntje. Maar uh, dat is dan ook echt het enige dat je overhoudt aan deze wedstrijd tegen NAC. Daar waar je voorrust uh, beter was, niet zo gek veel creëerde. Uiteindelijk nog een achterstand moet goedmaken. En dan met tien man komt er staan en dan is die wedstrijd eigenlijk voorbij. Er staat dan, denk ik nog een minuutje of... Even uh, Nog 30 seconden, 20 seconden ongeveer uh, te spelen. Met nak in balbezit. Verbeek die gaat de actie maken. En uh, kijken of die poepon nog een keertje kan bereiken. Hij probeert de bal over de verdediging van NEC heen te liften. Dat lukt op zich wel. Maar dan is het afgelopen als Lasse Nielsen de bal uh, het stadion uitprobeert uh, te schieten. Het fluitconcert komt vanaf de tribune. Maar ik denk, ja, wat moet je dan uiteindelijk nog als je die wedstrijd na rust onder controle hebt. Een rode kaart krijgt en dan vervolgens maar moet hopen dat er een puntje over blijft. Nou, dat gebeurt in ieder geval als schiet NEC er nauwelijks iets mee op tegen Nak. Het wordt 1-1. Eagles-RKC, waanzinnige slotfase, daarna. 2-2 stand, 2-2 stand. En uh, Jungsleger staat nog klaar bij RKC om in de ploeg te komen. Dik in de extra tijd, maar door alle goals en commotie... Heb ik eerlijk gezegd niet gezien hoeveel minuten erbij komen? Ik denk dat we al drie, twee minuten drie. in de extra tijd zitten. Nou, drie ook goed. Maar Brama zegt: het is uh, voorbij. En zo is er een gevonden punt. Een gevonden punt voor RKC. Na een hele gave treffer van Romeo Castro. Die valt nu Joachim met zijn collega aanvallen bij RKC in de armen. En die goal van Schenk was dus niet genoeg voor de drie punten voor de Eagles. Een puntendeling, maar wel een lekkere met zo'n slotfase. 2-2 vanavond in Deventer. Dit is radio 1. Vijf voor half tien, Freddy van met het nationaal. De e na grootste drogisterijketen van de Verenigde Staten stopt met de verkoop van tabak. Keten CVS haalt per 1 oktober alles: sigaretten, sigaren en pruimtabak uit de winkels. En dat zijn er 7600. President Obama die is zelf een ex-roker en die is vol lof.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 Ruim 3.000 dichters hebben in totaal bijna 10.000 gedichten ingezonden. En de Engelse oud-topvoetballer David Beckham... heeft een voetbalclub gekocht in Miami. In 2016 moet die club meedoen op het hoogste niveau in de Verenigde Staten. Beckham wil ook met behulp van particuliere investeerders... een nieuw voetbalstadion bouwen in Miami. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Je moet wat geld, hè? als je zoveel hebt. Uh, goed, we gaan even terugblikken op uh, een wedstrijd van eerder vanavond. Uh, PSV uh, had wat goed te maken natuurlijk. Na de 2-0-nederlaag tegen de RKC afgelopen week -einde. Hij won nu in ieder geval. Het werd 2-1 op bezoek bij Cambuur. Maar het ging wel met heel veel pijn en moeite. Bas Stigler met de coach van PSV, Filip Kokuur. Samen geknepen billen nog? Ja, op het einde wel. Op het einde wel. Dus, uh, dan kunnen we een minuut of uh, acht, negen wel lang duren. Maar verder over de wedstrijd moet ik zeggen... Uh, ja, wel tevreden over, uh, over heel veel dingen wat, uh, wat het team heeft laten zien. Ja, meen je dat? Want ik wilde eigenlijk zeggen, uh, je hebt heel veel goede wedstrijden gespeeld die je niet hebt gewonnen. En vandaag wen je er eigenlijk één die je voor mijn gevoel helemaal niet goed speelt. Nee, maar we staan na twee minuten of drie minuten alweer met één lachten. En voordat wij goed aan de wedstrijd kunnen beginnen... Uh, loop je weer tegen de zoveel achterstand aan voor dit elftal. En als ik dan zie hoe ze daarmee om zijn gegaan... dat we vrij snel de draad hebben opgepikt. Uh, gewoon zijn blijven voetballen, ondanks de enorme druk van Cambuur. Uh, van want die, die gingen meteen druk zetten. Zijn we wel blijven voetballen. Uh, naar de ene fase ging dat beter dan de andere. Daar hebben we ook wel een aantal kansen uit gecreëerd. Uh, daar hebben we niet uit gescoord. Uiteindelijk viel de gelijkmaker uh, ja, uit een... Uh, een stilstaand moment. Uh, en we hebben de rust aangegeven. Uh, als we dat tempo en dat geloof in die overwinning blijven houden. Dan ja, zit een moment om een uh, eenlachte stand een keer om te buigen in een uh, overwinning. Uh, iedereen geloofde erin. Ja, daar zijn ze voor gegaan. En uh, het enige wat we nagelaten hebben is eigenlijk naar de 1-2. Uh, Krijgen we nog een uitstekende mogelijkheid. Volgens mij twee minuten later meteen uh, met Jurgen. Als die erin gaat dan zit de wedstrijd op slot. Nu had uh, Lukoki had nog een goede mogelijkheid. Uh, aan de andere kant Narsing had nog een goede, goede kans uh, om te scoren. Dus ja, dan op het laatst is het logisch dat, uh, dat kampioen alle risico gaan nemen. Lang gaan spelen, alles op uh, een grote spits. Uh, moesten we alle zeilen bijzetten. Nou, iedereen is tot op de bodem gegaan. Uh, voor elkaar geknokt voor iedere centimeter. Nou, dat hebben we afgesproken met elkaar. Uh, iedere wedstrijd, uh, voor elke graspriet uh, knokken. Ja, en dan zie je toch dat je een... Uh,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 Philippe Cocu was dat tegen Bas Stichler. Het was dus een zware overwinning. En Dwight Lodenwegers, dat is de coach van Cambuur... die zag dan ook dat er vanavond meer in had gezeten. Veel meer, hè? We had wel drie punten ingezeten. Ja. En waarom lukt dat dan niet? Nou, kijk, als je zo'n grote kans krijgt op 2-1... met uh, Luc die doorkom en Elvis die er bij de tweede paal kwam... je schiet die ballen er niet in... en je maakt daarna de fout die we maken op de 2-1... dan heb je een probleem. Alleen, het wedstrijdbeeld was ook... Uh, de, de eerste helft was eigenlijk wat meer voor PSV. Na die voorsprong van ons hadden we problemen op middenveld. Nou, dat hebben we in de tweede helft aardig hersteld. Dan hadden we het goed voor elkaar en uh, ja, zijn we eigenlijk de baas geweest. Ja. En ben je dan desondanks boos op je keeper omdat hij een fout maakt? Of op Manu die de fout maakt bij de 2-1? Of op Lukoki die dat niet slim doet bij die goal die die dus had kunnen maken of had breed moeten leggen op Manu? Nou, ik ben niet boos. Ik bedoel, daar ben ik nooit boos. Ik ben wel teleurgesteld dat we verloren hebben. Kijk, we maken onderdeel uit van het team. En uh, nou, daar hoor ik ook bij. En daar, hoor, daar hoort de hele staf bij. Dus we gaan niet op spelers Schelden. Het is wel jammer en er moet niet meer gebeuren. Hè. Dus dat zijn, de, dat zijn vaak de kleine dingen die bepalen of je wedstrijd win, ja of nee. En dat hebben we vandaag niet meegehad. Dat is weer een dure les. Um, hoe kijkt men nu in de kleedkamer naar deze nederlaag? Nou, absoluut niet blij. En, en ook wetende van je kunt van PSV kun je verliezen. Uh, maar ja, we hebben allemaal het gevoel dat het zwaar onverdiend was. Zo, uh, zo kijken we er eigenlijk tegenaan nu. Maar ja, ondertussen zondag, dat gloort alweer. En moeten we weer aan de bak, hè? Ja, en dan kun je zeggen, dat zijn de wedstrijden waarin je de punten moet halen. Je hebt nu tegen twee grote ploegen gespeeld. Twee keer verloren, maar heb je daar het gevoel aan overgehouden... we kunnen het echt en we zijn er echt? Ik heb het gevoel met Kambuur dat we er dicht tegenaan zitten. Ajax wint hier in tijd. PSV wint hier eigenlijk nou ja, onverdiend misschien wel. Uh, ja, Twente hebben we de eerste af geweldig meegedaan. Dus we, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar ja, ondertussen hebben we ook resultaat nodig om, om daar ook een verlenging aan te geven. Hè, om, om, om, om, door te, om door te kunnen gaan. Dus niet de paniek raken, gewoon rustig blijven. Want we moeten wel punten gaan pakken. Heracles, Zwolle, Rode JC. Dat zijn wedstrijden waarin we het moeten doen. Ja, want je weet hoe het eindigt met we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zo, zoiets is het, hè? Nou, we zijn er ook nog niet helemaal, dus hè. helemaal nog niet. <laughs> Al het laatste sportnieuws tot 11 uur, NOS langs de lijn. Something that I can't be done Ja, keep and I'm back for... yeah. Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back. Het is bijna 10 minuten voor 10. Armaal kijkt nog steeds naar, uh, of eigenlijk weer, hè, tweede helft. Net begonnen Heerenveen FC Twente. Ja, klopt. Twee minuutjes onderweg in die uh, tweede helft. 0-0 stand dus na een uh, eerste helft die enorm tegenviel. Als je aan zo'n wedstrijd begint tussen Heerenveen en Twente... dan verwacht je daar toch wat van. Twee ploegen die op de aanval spelen normaal gesproken. Veel doelpunten te maken, wat ik al zei. De twee meest scorende ploegen in de eredivisie. Maar daar hebben we in de eerste helft in elk geval nog niet heel veel van gezien. Terwijl er een blessurebehandeling nu is aan de kant van Twente. Tadic kreeg een tik aan de rechterkant van het veld... en moet even langs de zijlijn verder behandeld worden aan zijn wat is het, scheenbeen volgens mij, denk ik. Het lijkt niet heel ernstig te zijn. Ik denk uh, dat Tharys zo, zo weer het uh, veld komt binnenlopen. Er is wel een uh, vrije trap. Het gevolg van de tik die Tharys uh, kreeg. Die vrije trap is dus voor FC Twente. En uh, gaat genomen worden door uh, Rosales aan de rechterkant. 2-3 meter uh, over de middenlijn. Liefveld die laat zien dat hij de tijd uh, dat die blessurebehandeling in beslag heeft genomen. Toch echt wel bij gaat trekken. Zometeen de vrije trap genomen. Er wordt een blok gezet voor Castanjos. Door uh, Koem is dat volgens mij. Of door uh, Dijks. Een paar metertjes buiten het uh, strafgebied van Herenveen wilde Kastanjos uh, door gaan lopen naar de bal. Maar hij kreeg te maken met uh, Dijks die uh, zomaar voor hem ging staan. En Liesveld uh, oordeelt dat als uh, obstructie. En uh, geeft dus een uh, vrije trap aan FC Twente. Tadic die dus weer terug is in het veld gaat zich natuurlijk over die bal uh, ontfermen. Dus de bal ligt uh, 2, 3 meter uh, buiten het uh, strafschopgebied van Herenveen uh, Een beetje aan de rechterkant maar het scheelt niet veel. Het is bijna recht tegenover de goal van uh, Noordveld. En dat is toch, een, toch wel een heel interessante plek voor een specialist zoals Tadic is. Tadic kan die bal natuurlijk met zijn linkervoet. Dat hebben we vaker van hem gezien. Heel mooi in die kruising krijgen. En we gaan zien of hij dat vandaag weer gaat doen. Na vier minuten dus in de tweede helft. Liesveld heeft gesloten. De vrijtrap van Tadic. Maar die gaat in de muur. De rebound weer voor Tadic. En weer in de muur. En dan verdwijnt de bal over de achterlijn. Mag FC Twente een hoekschop gaan nemen. Twente zal het toch echt iets anders moeten gaan proberen in die tweede helft speelde veel te afwachtend in de eerste 45 minuten. Er kwam te weinig initiatief vandaan. De ploeglieden spelen ook aan Heerenveen... en creëren daardoor heel weinig kansen. Een uh, vrije trap van 30 meter van uh, Tari... Het was eigenlijk het enige doelgevaar van FC Twente in de eerste helft. Dus dat zal nu uh, beter moeten. De hoekschop voor Twente aan de linkerkant. Via Egan is dat volgens mij voor ebc -Dio. Die bal valt dan uh, voor uh, Noordveld. En is het, wordt het dan gescoord? Nee. Want de bal viel voor Noordveld... die gehinderd werd door twee spelers van Twente in zijn eigen doelgebied. En daardoor moest hij de bal uh, loslaten... En uh, leek die bal zomaar over de hoelijn te gaan. Maar er werd een overtreding uh, gemaakt op uh, Noordveld. Vond uh, scheidsrechter Richard Liesveld, Waardoor dat uh, geen doelpunt oplevert. Maar gewoon een uh, vrije trap voor SC Heerenveen. Na 50 minuten voetbal... en we hopen dus maar dat die tweede helft wat leuker gaat worden... dan die eerste en hopelijk ook doelpunten gaat opleveren. Want die hebben we nog niet gezien. Het staat hier 0-0. Morgen beginnen de Olympische Winterspelen. Overmorgen worden ze officieel geopend. Morgen al gelijk Cyril Maas in actie bij het snowboarden. En vervolgens gaan we vanaf vrijdag natuurlijk full force... met Radio Olympia. Daar wijs ik u nu al op. Vrijdag met de opening. En dan zaterdag en zondag vanaf 12 uur... met volop schaatsen natuurlijk. Vandaag eh, was er een bijzondere ontmoeting in de eetzaal van het Olympisch dorp. De Nederlandse shorttrack-dames werden daar begroet... door de man achter de winterspelen, de president, Poetin. Ik weet niet of het opgenomen mag worden. Lara van Ruiven die heeft het opgenomen met haar smartphone. Ja, want ja, we zagen allemaal hectiek en uh, toen zagen we dat Poetin was. Oh, ja. En hij kwam zo dichtbij, ik denk, oh, filmen. Maar toen kwam hij in één naar onszelf toegelopen... Denk, nou dan moet ik natuurlijk wel blijven filmen. Nee, nou ja, we waren aan het eten, gewoon een boterhammetje.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 Dat lijkt me ook. Het is een bijzonder moment voor de sporters natuurlijk... als Poetin in één keer bij je staat en naar je havenslag staat te kijken. We gaan eens even kijken bij je allemaal. Wil de wedstrijd een beetje loskomen, heer Veen Twente? Ik heb de indruk van niet. Nee, helemaal niet, Robert. Het uh, blijft erg saai, moet ik zeggen. Ook na zeven minuten in uh, de tweede helft bij een 0-0 uh, stand. Twente maakte weinig aandrang om uh, meer naar voren te gaan voetballen... dan het in de eerste helft uh, heeft gedaan. En dat zal de ploeg uit Enschede toch echt moeten gaan doen... willen ze die drie punten mee gaan nemen. De bal uh, is nu uh, bij uh, de doelman van uh, FC Twente, Nick Marsman... die uh, geen goede wedstrijd uh, speelt. Hij heeft uh, wel redding uh, gebracht op één inzet uh, van Ziek, maar hij heeft ook een paar onbegrijpelijke doeltrappen... Gewoon zomaar over de zijlijn geschoten. Twee ook achter elkaar. Dus ja, je zou zeggen wat is er met die jongen aan de hand. Die toch een uh, redelijk goed aan, seizoen aan het spelen is. Marsman heeft de bal nu wel bij een speler van Twente ingeleverd. Maar dan is er weer een slechte brede paas van Tadić Die ook helemaal niet goed in de wedstrijd zit. Die uh, zomaar bij de roon belandt. Maar uh, die kan uh, daar geen goed vervolg aan geven. Waardoor Marsman... De bal weer in zijn handen mag pakken en de bal mag uitgooien. Heeft hij gedaan naar Gutierrez Aan de linkerkant speelt hij de bal naar Promes. Ook nog weinig van gezien die snelle links buiten Promes. Die gaat nu wel twee tegenstanders van Heerenveen langs. Maar de derde is er een te veel. Otikba neemt over en kan dan de bal voor Heerenveen weer terug naar voren gaan brengen. Heeft hij gedaan. Nu aan de rechterkant met Fim Bogasson. Nog helemaal niet gezien Alfred Vim Bogasson. De man die er toch al een hoop heeft in liggen. Twintig doelponten heeft de IJslandse spits al gescoord. De man die dus bijna naar Fulham was verhuisd in de winterstop maar Heerenveen wilde niet meewerken aan die transfer. Fulham wilde nogthans 10 miljoen euro gaan betalen voor Finn Gasson. Maar op de laatste dag van de transfermarkt vond Heerenveen het geen goed idee om de IJslander te laten gaan. De bal nu in het bezit van Twente. Rechterkant iets. weer een slechte paas. Wat een hoop balverlies wordt in deze wedstrijd toch geleden door beide ploegen. Het is erg slecht en het is ook niet leuk om naar te kijken. 10 minuten gespeeld in de tweede helft, 0-0. Winter took a lifetime, froze my bow daylight. I wandered through the shadows when the sun squeezed through my. Wings. Heartbeat van Jacqueline Govaerts. Um, een minuutje of uh, twee hebben we nog. Voor Tine, u weet even een goaltje halen bij allemaal. Ik hoop het van harte, Robert. Maar ik vrees het ergste. Want uh, iemand moet uh, de spelers van beide ploegen toch gaan vertellen... dat de, de bedoeling is van dit spel om de bal te pasen naar iemand van dezelfde kleur. Want dat gebeurt bijna niet in deze wedstrijd uh, bij een 0-0 stand. Heerenveen nu in de aanval aan de rechterkant. Met uh, de Bassa Basaggogolo is het. Maar die uh, kan uh, niet langs... Uh, Bielland komen. Bieland kan die bal makkelijk overnemen en voor Twente aan een nieuwe aanval beginnen. Ik heb, een aantal, ik heb best wel wat wedstrijden gezien dit seizoen, maar zoveel balverlies in één wedstrijd, dat ben ik nog niet heel vaak tegengekomen. Vooral Hereveen maakt zich er schuldig aan. In de eerste helft vooral was dat. Hereveen kreeg wel een aantal goede kansen, maar leverde de bal tegelijkertijd ook zo vaak in bij FC Twente. Je kan zeggen, wat zijn ze in hemelsnaam aan het doen? Nou ja, Twente die uh, doet het ook niet goed, want heel veel Pasen, zeker van Tadis, die toch tegenvalt in deze wedstrijd, die komen niet aan bij een medespeler en dat levert dus een matige wedstrijd op na bijna een uur voetbal en een 0-0 stand. Dus Herenveen probeert de bal over te nemen van FC Twente rond de middenlijn. Lukt dat? Nee, want de bal wordt via de Roon over de zijlijn gespeeld rond de middenlijn dus aan de rechterkant met Rosales die dan mag ingooien voor FC Twente. Dan wat haast gaat maken natuurlijk. Want ja, het is wel de bedoeling dat Twente hier gaat winnen. Maar we gaan zien of dat nog gaat lukken. Rosales uh, opnieuw aan de bal. Nee, want hij glijdt een beetje uit op het gladde veld hier in het Stadion. Het is beginnen met regenen. Dijks aan de linkerkant voor Heerenveen. Maar u raadt het al, weer balverlies. Twente met Rosales neemt uh, gelijk over. Maar dan zit Heerenveen er weer tussen met Finn Bogasson nu dan. Met uh, Finn Bogasson de bal terug naar uh, Chris Koem. Die de bal dan achterin even rond speelt. En uh, voor de, tot iedere verrassing wel een medespeler bereikt nu. Het is uh, een van de eerste keren dat dat lukt in uh, deze wedstrijd. Koen speelt de bal terug naar zijn doelman, naar uh, Noordveld. En die komt met een uh, lange trap naar voren. We zijn een uur onderweg in Heerenveen. Er is nog niet gescoord. En in de tweede helft ook nog heel weinig kansen gezien. Het staat hier 0-0. En